Bip, Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hoera! We bestaan drie jaar! Alwin en los. En los. Het is inderdaad zover. Radio 501 bestaat drie jaar. Charlotte van Harte, welkom. Ja, dankjewel. We gaan er een feestje van maken. Ja, dat doen we zeker. 59 uur live radio op je eigen www.radio501.nl. We gaan terugblikken, we gaan vooruitkijken en we gaan voornamelijk hele lekkere muziek draaien. Gravitz, are you gonna go my way? En het, uh, volgens mij zijn we ook met Lenny Kravitz begonnen drie jaar geleden. Maar Toen was jij er nog niet bij, geloof ik, uh, Nee, Lodzie. nee. Sinds kort. Sinds kort, gezellig. Ja, zeker. 59 uur radio. Uh, ik heb uh, een fragment straks van drie jaar geleden heb ik, uh, ja. nog even losgeknipt. Want uh, drie jaar geleden is dit, uh, is dit rare, rare grap, dit rare station is uh, in het leven uh, geslingerd. Ja. En uh, daar heb ik nog een klein fragment van bij. Me. Ik ga, ga zo even opzoeken. Maar toen begonnen we inderdaad ook met Lenny Kravitz, En okay. uh, met Rock Roll is Dead. Wauw. was gezegd. dat? Ja, oké, okay. ik ben een oude Lenny Gem. Ja. Uh, anyhow, uh, spoorboekje gaan we ook nog even doornemen. Oké. Okay. Want uh, wij uh, bijten het spits af, zoals dat, uh, zoals dat netjes heet. Yep. En we eindigen pas uh, op zondagavond 12 uur. Uh, we hebben een telefonaansluiting en dat is dan ook wel weer grappig. Je kunt gewoon bellen naar de studio. Telefoonnummer is 842100 Dus 842100 in Orden. En dan uh, kun jij wellicht ons eventjes feliciteren als je het leuk vindt. Of anders gewoon even een plaat aanvragen. Want ja, dat doen we gewoon. Our requests. Ik bedoel, uh, dat is misschien ook wel grappig om dat ja. eventjes uh, Ik zeg uh, bellen. Ja, we gaan zo. Uh, en we gaan zo zelf ook even bellen. Want uh, dit radio station, uh, dat, uh, Ja, ik ben uh, een van de oprichters hiervan. Uh, zoals bekend. Mm -hmm. En uh, alle andere oprichters. Maar uh, mijn medepartner in Crime, waarmee we dit hebben ver verzonnen. Toby de Reus, die zit, die zit thuis. Die gaan we zo ook eventjes even bellen. Oh, te gek. Vervraag hoe hij zich voelt. Uh, hoe voel jij je trouwens? Mm -hmm. ja. Hoe voel jij je trouwens? Oh, ik, uh, nou, geweldig. Geweldig? Ja. Nou, ik, uh, ik voel me zoals Arjan eruit ziet. Dus, uh... <lacht> Het is, echt, het is echt dramatisch. Een heel, hmm. heel kort nachtje geweest. En, ik denk niet dat er veel slaap in zal zitten dit weekend. Maar wel nee. heel veel goede muziek. En dat hoor jij gewoon op je eigen radio 5 Jij hebt ook nog muziek meegenomen, wat we straks ook ja, nog even gaan draaien. Even kijken of, of, of we wat, le wat lekkers tussen ziet. Ik zag de Prodigy, zag ik, ja. ik leukjes staan. Het is wel lekker. Dit zijn The Counting Crows. We zijn we het over Los Angeles. like to run I got a car to go to a late night picture show so I train in the darkness and I'm already there I'm already there and I'm trying to make some friends so if you see that movie Sorry. That movie star and me. You should see my picture. In De mannen komen uit San Francisco onder aanvoering van niemand minder dan Adam Jurich. Die ik echt uh, een van de beste tekstschrijvers uh, ter wereld vind. Heerlijk uh, metaforisch kan de man zijn. Ja. Metaforisch. Vind ik. Mooi woord, eigenlijk. Ja, toch? Wel, hè? Ja. Dat ja, vind ik ook wel. Mm. Het album heet Saturday Nights and Sunday Mornings. De mannen heet The Counting Crows. je hebt geluisterd naar Los Angeles. Overigens, jij zit aan de, aan de andere kant van de, van de desk en, ja. en uh, het is misschien wel uh, leuk om even te vertellen dat jij dan even de mail bij kunt houden okay. en eventueel eventjes kan reageren op de walbots. Mailen kun je naar studio. Ja. At Op Twitter doe je gewoon. At radio 51nl Of hashtag radio 501.nl. En dat vind ik dan wel weer een dingetje. Misschien is het mogelijk om trending te worden dit weekend. Mm. Dat zou het zijn. Goed plan. We gaan even drie jaar terug in de tijd. En dat doen we dan ook met Lenny Kravitz. En met de officiële opening in 2009. Ja. En we zijn los! Hey. Helemaal los, Radio 501. Het is 27 maart 2009. En we zijn begonnen. Hoeveel... Ja, we moeten een we moeten ja, toastje eruit. We moeten even een toastje ja, eruit. Ja, we uit, nog meer, uh... Uh, iedereen, uh, iedereen voorzien? Of uh, zijn het alleen weer drankorgels van <laughs> nee, nee, nee, 501 nee, nee. zelf? Alleen uh, wij weer. Ja. Jongens. Proost jongens. En uh, op, een, uh, op een goede toekomst. Ja, gaat lukken. Krijg een beetje, ik vind het eigenlijk wel een beetje een vreemd, uh, een vreemd idee om jou met daglicht te zien. Ja, dat is Zo, is, achter dat ding. Normaal ja, dat is het hier hartstikke donker en... Normaal is het tussen 8 en 10. Zit je liefst onder het... naast uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. die Paulse mevrouw die hier, onder, die hier onder woont. Ja. Hoe heet ze ook alweer? Uh, Solidarnosc. Oh ja. Is volgens mij haar naam. Ja. We zijn begonnen, Radio 501. Lekker, we gaan... Wat zijn we eigenlijk allemaal van plan? Um, nou, ik zie Prins in de studio, uh, Jos loopt de studio weer uit. Um, we hebben straks een heel bijzonder moment. Uh, Jacques Bemsenboer is inmiddels ook al in de studio aanwezig. Want wij gaan zijn Nadine Foundation keihard ondersteunen. Echt. En dat hebben we gedaan met een hele mooie jingle. Ja. Of dat gaan we doen met een hele mooie jingle die we hebben gemaakt. Die hij straks gaat beluisteren. Ja. En dit was dus drie jaar geleden en we zijn drie jaar verder. En ik heb nooit durven bevroeden dat we dat zouden gaan redden. Gewoon. Keihart, nee. want ja, je begint als een als een leuk experiment. En het experiment is gewoon uh, uit de hand gelopen. Zo is het maar net. Dit is een keuze voor jou, ja, all de sult flavour van mijn life. Ja. Ik drain de color van de sky en turn blue, without je, These arms lack a purpose. Flapping like a hummingbird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 Stad van Horen. Dit is Radio 501. radio edit van Faithless. Je kent hem ook van God is a DJ. We come op jouw eigen Radio 5 alleen, mocht je net zijn ingeschakeld. Van harte welkom. Hoera, we staan drie jaar. Van harte gefeliciteerd. Ook jij aan de andere kant van de, van de computer. En Dankjewel. laten we dan eventjes uh, met z'n allen de mensen die hier in de studio zijn. Dat is Arjan, Milan, Victoria, Rogier en Lucien en natuurlijk Ariadne. mijn allerliefste Ariadne. Yes. Jongens, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd! E-peep! E-peep! E-peep! E-peep! E-peep! E-peep! e In the bar. Radio 501 en all you need is sex. En zo is Dat het ene wat je nodig hebt. De rest is allemaal zo overgewaardeerd. Mm. Toch? Ja. Ja. Ontzettend, ja inderdaad. Vier minuten voor half één. De kick-off van het Marathon Weekend. Het driejarig bestaan van Radio 501. Um, straks om twee uur hebben we... Uh, Dex and Drums en and Rockblock. Uh, Dave Bijvoet, Patrick van der Bron en Alex van der Steen. Dat wil je niet missen. Dat wil je ook niet missen. En uh, daarna uh, niemand minder dan Ariadne en Victoria. Dat okay. zijn de twee rock bitches. Girl power. Uh, de, de radio bitches van, uh, van Radio 501. En nee, girl power. Girl power. Hey, ja. dan heb je, dan heb je, dan komt Dog weer voorbij. Um, over Dog, het is misschien wel grappig. Vorige week waren de mannen in de studio. Hebben ja. deze single, ik hou hem eventjes op. Gesigneerd en wel in de studio achtergelaten mm. Mocht jij geïnteresseerd zijn in deze single Do you love dogs Do you love dogs uh, Dan uh, kom je langs en dan, uh, uh, uh, nou ja, ik bedoel, Als jij weet wat je echt nodig hebt En je weet dat hier te vertellen Dan krijg jij die single gewoon gesigneerd ja. en wel mee Heerlijke muziek Tot zondagavond 12 uur Met ja, uh, Arwin en met Lot In dit geval We trappen af en we hebben daar heel veel zin in Jacques Bames, de boer van de Nadine Foundation komt zo ook nog even langs. Ja. Yep. Want daar uh, werd drie jaar geleden natuurlijk ook de 1-0 mee gedaan. Maar eerst Steven Schil. Sometimes I think about leaving, cause it's the best way to say goodbye. I just don't want to go sleeping, cause every day is the same old night. I want lots to help, baby. But I'm too impatient to It's a strangest feeling that I. Don't feel like living today. I know there's more to life than this tiny little bit I see. You take the blame on off everything, but it's getting a hold on me. A road that lies ahead, baby, but no lies to show away way. Rain, rain, rain, no, rain. Rain. It's the strangest feeling that I don't feel like living today. Don't feel like living. Don't feel like living. Don't feel like living. Feel like living. Say what? Well, just not today. time. Today is dust and I'm up for tomorrow to get what's mine I want what lies ahead, baby But I'm too impatient away Ooh. There's no words that can show you that I Don't feel like living today Don't feel like living Smashing Pumpkins en Today en Today bestaan wij drie jaar en dat gaan we vieren ook en jij kan het mee dubbel uh, 0229842100 kun je eventjes uh, bellen en dan uh, kom je live in de uitzending mm, wie wil dat niet nou meid wat zeg je dat toch lekker zwol <laughs> <laughs> uh, ik heb eigenlijk nog helemaal niks klaarstaan voor de... oh heerlijk moet je nou kijken jean Germain, keer je dat? nee nou moet je eens even goed luisteren 0229-2184-00, feliciteer Radio 501 met Goedan! We zijn drie jaar mensen die voorbij fietsen, mensen die voorbij lopen, die uh, horen alles wat wij hier aan het doen zijn. Uh, lotje. Ja. Ja. En uh. jouw ja, familie is ook aan het luisteren, geloof ik. Ja. Ik het ben het... bezig ondertussen met de babbelbox. Oh, wat goed. Wat oh, gebeurt er allemaal? Al oh, Koenraad is, uh, is uh, mm -hmm. op de luister. Ja. Yep. Lekker hoor. Luister naar Saint-Germain en Alabama Blues. I come De Alabama Blues, terwijl we het telefoon hebben, want aan de andere kant van de telefoon hangt als het goed is, Carla. Hey Arwin. Hey, hallo. Dag van, Carla. Van harte hartelijk hoor met je die 501-jubileum. Uh, dankjewel, dankjewel. Ben je lekker aan het luisteren? Iedereen die daar is, ja, ben je uh, aan het luisteren. Ik zal je, ik zal je felicitaties zal ik, uh, zal ik even doorgeven. Ja. En ik vind het leuk dat je even belt, uh, juf Carla. Was je vrij vandaag? Ik was vrij vandaag, ja. Ik ben wel aan het werk. Ach, de computer, okay. Met muziek van jullie. Wat nou, heerlijk. Wat kan je nog beter wensen? Ja, ja, ik bedoel helemaal niks eigenlijk. Want uh, lekkere muziek op de achtergrond waar je het werk bent. Vliegt de tijd voorbij. Nou, wat ik nog meer zou willen wensen is natuurlijk een uh, lekker gebakken eitje voor onder de middag. Maar ja, mijn kok is weg. Oh, waar is jouw kok? Ja. Nou, ik denk dat hij daar ergens bij jullie in de studios werkt. Ja, hier is je ook geen eieren aan het bakken hoor. Ook geen tostjes. Helemaal oh. niks van dat. Oh nee, dat niet. Maar hij is echt een nou, beetje dat... lui aanwezig. Ik weet niet wat voor instructies je hebt meegegeven. Nou, niet. Hij mocht vandaag vrij spelen. Oh, hij mocht vrij spelen ja. voor van je vandaag? Ja, Nou, dan, goed, ga, dan ga ik straks mijn eigen eitje wel bakken. <laughs> ik zou het maar doen. Hey, maar je kan wel een plaatje voor me rij natuurlijk. Dat ga ik zeker doen. Ik heb uh, Tori Ames voor je klaarstaan. Oké, okay. nou, Ja, dat, dat is goed. Ja, vind je dat leuk? Ja, nou, ik vind Raccoon ook erg mooi. Raccoon vind jij ook erg leuk? Ja, ja, ja, ja. Dus kijken of ik daarvan... Uh, uh, en, en welk nummer van, uh, van Raccoon lijkt je leuk? Uh, don't give up the fight. Don't give up the fight. Nou, laat ik die dan gewoon even ja. voor, voor je klaarzetten. En uh, dat zal je dan net zien dat hij dat niet wil doen. Uh, maar dan ja, toch, dan doe je maar niet dan. Sorry, Amos. Nee, nee, nee. Ik heb, al, dan, he? ik heb al klaarstaan voor je, Carla. Oh, ga lekker. Gelukkig... Hoe snel ben je? Ja, ik, joh, echt. Het is, het is, niet normaal. Ik heb mijn haar ook gekant en zo vandaag. Het is echt. Uh, <laughs> ook ja, nog. Ja, het is, oh. heel, het is heel bijzonder. Maar ik ga, hem, ik ga hem voor je draaien. Raccoon en don't give up the fight. Blijf lekker luisteren en bedankt voor het bellen, Carla. Oh, Oké. Okay. Hoi, hoi. Nee. Fijne Bye. dag, Carla.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 Success, de mannen uit Australië, down under a New sensation. En dat uh, eindigt net zo abrupt als dat je begon is. Mm. Toch? Ja. Het is een beetje muziek van jou waar ik uh, wat ik een beetje aan het door schoffelen ben. Ja, het en is, wat uh, vind je ervan? Ja, echt, uh, echt lekker. Ik ga straks even vragen hoe je er in Vredesnaam aan gekomen bent. Zappel in en a whole lot of love. Hoe kom je vredesnaam bij deze muziek? Uh? Well, of I've een got a whole lot of love. Oh, you got a whole lot of love yourself? Yes. Oké, okay, want uh, inderdaad, wat je net al zei, uh, alles uh, is een beetje, een, een beetje in de, de zweer van de liefde wat je hebt uitgekozen. Ja, dat klopt. Wat heb je dan verder met liefde? Love goes around. Love makes the world go around. Zo so is het maar net. Mm -hmm. Love and music makes the world go round. That's Stephanie right. zit op de bubblebox. Yep. En die schrijft, uh, Kun je een, uh, kunnen jullie een plaatje van Jamiro Kwaai draaien? Geen probleem. Helemaal geen doen. probleem. JK, Jamiro Kwaai, maak hem niet boos als hij een slok op heeft. Want hij ramt je gewoon keihard in elkaar. Maar lekkere muziek en lekker dansen, dat doet hij zeker. Speciaal voor Stephanie is het Little L. Freaking out. What you really want ja, voor Stephanie, Little L, Jamino Terwijl uh, ik tik hem mij van houden. Terwijl uh, Jacques Bemsenboer naast ons staat. Je hoort hem straks in, het, uh, in de tweede uur van uh, Arwin en Lot. We gaan even pauzeren. Doen we met Curtis Mayfield. En dan een, uh, wat reclameblokjes. En dan zijn we zo terug. Lotje. Tot straight. Heb je het nog naar je zin? Ja, ontzettend. Zat dat je net van met. Ja, Curtis Mayfield ken je wel. Maar dan. Ja. Dit nummer ken je dan niet. Maar ik weet niet of je. als je het nu hoort. Dat je zoiets hebt van, nou, misschien komt het me enigszins bekend in de oren voor. Ja. ja het is oud uh, gecoverd met John Legend en The Roots. Ah. Hele relaxe versie gemaakt, maar dit is het origineel van de meester zelf. Curtis Mayfield op Radio 5 Luister naar Hard Times. Tot straks. Praise the, the town, town. having hard, hard times. There's no We're love to be found.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 I mean, and loss and loss. Four o'clock in the morning, can put my mind to rest.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 This feeling. I never felt this way before So why don't you come back, girl? Come back to me and I'll stay Tweede uur van uh, de 59 uur durende marathon. Arwin en Charlotte. Welkom terug. Inderdaad, welkom terug. T Tijd vliegt, hè? Ja, yeah, time flies like a motherfucker. Wat, wat een taal is dit nou weer, zeg. Hey, Sorry. Niet, niet normaal. Sjaak <laughs> uh, Beemsterboer is in de studio aanwezig. We gaan hem straks eens even... Uh, het hemd van het uh, spreekwoordelijke lijf. Of het spreekwoordelijke hemd van het spreekwoordelijke lijf. Of iets met mm. een hemd en mm. iets met een lijf. Mm. Beans Fatback, daarmee trapten wij zojuist af in de tweede uur. En All I think about is you. En deze plaat, ja, dat is dan weer zo'n oude, zo ouderwetse knijter, zo'n stampert, zoals we hem noemen. En ik draai hem eigenlijk speciaal voor onze PR en social media medewerker. Onze eigen Michael Google Forever, zo ken je hem ook wel. En ik weet ja. dat als deze plaat gedraaid wordt, dan zorgt hij ervoor dat hij, dat hij zijn tafel aan de kant schuift in Aha. zijn huiskamer. Ja. Alle stoelen gaan aan de kant. Okay, hij doet even een rondje in de, in de lamp slingeren. Ja. Vervolgens roep je zijn kinderen erbij. Mm -hmm. Want die zijn ook helemaal weg van dit, uh, van dit nummer. En dat is gewoon uh, niet helemaal onterecht, natuurlijk. Uh, dat lijkt me wel. Zeker niet. Straks uh, Jacques Beemsenboer uh, in de uitzending. Je weet het wel, van de Nadine Foundation. Ja. Ik zal alvast zeggen voor de mensen: nou www.nadinefoundation.nl. Maar eerst muziek van Fake Blood. En I think I like it. Muziek. Hier bij Radio 501 in studio het Koepoortje. Mensen zijn lekker aan het luisteren. De babbelbox loopt al aardig vol. Johnny van Oorden zit gewoon op zijn werk te luisteren. De muziek gaat daar al harder. Daar in die loods op, op Schiphol. Rollover vanuit het, vanuit het havengebied. Gezellig dat jullie er allemaal bij zijn. En gezellig dat jullie erbij blijven. Drie jaar lang. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Dit is jouw eigen Radio 501. Al drie jaar lang. De beste van het internet. Dat durf ik gewoon keihard te zeggen. Tot 12 uur op zondagavond zijn wij bij jou in de huiskamer. Uh, zover jij de muziek natuurlijk, uh, natuurlijk wel uh, ja, aan blijft houden, want anders dan uh, schiet dat natuurlijk ook niet op. Goed, hij is in de studio. Uh, niet voor de eerste keer en zeker niet voor de laatste keer. Jaak, van harte welkom. Hé, hey, waarom hoor ik jou niet? Dat is heel apart. Uh, ik denk dat ik anders deze eventjes moet hebben. Uh, ben je er nu wel? Weet je zeker dat je voor een microfoon hebt gekozen, niet voor een ander puntig voorwerp? Uh, nee, ik, ik, uh, ik had echt een uh, microfoon in gedachten. Toch wel, hè? Ja, toch wel. Ja, nou, nee, toch nee, het nee, begint... ik ben niet zo voor een puntig voorwerp. Oh, nee, dit, nee, dit nee, is niet, Daar nee, oh. nee, geef ik helemaal niks op. Hoe, hoe gaat het, Sjaak? Nee, het gaat hartstikke goed, eigenlijk. Fijn dat je er bent. Ja, een mooie uh, feestelijke gelegenheid om hier te zijn vandaag. Ja. Want uh, het uh, feest, uh, barst hier uh, eruit, hè? Ja, het is, uh, het is het begin van 59 uur uh, live radio. En uh, ja. drie jaar geleden, tijdens de opening van uh, de, de officiële kick-off van Radio 501, was jij er ook. Vanzelfsprekend. En, en vanzelfsprekend, want Radio 51 uh, steunt de Nadine Foundation. Daarom, maar we kenden elkaar al van da ver daarvoor, ver daar gelukkig. Gelukkig hè? wel, ja, nee, ja. ja inderdaad. Jij was ooit mijn regisseur bij een uh, toneelvereniging. Prachtige vereniging Draaideur, Ja, Mooie Jammer stukken. dat die ter ziel is gegaan overigens. Ik, ik, ik, ik, vind, ik heb daar nog steeds het uh, gevoel over dat het niet echt ter ziel is. Nee, op een of andere manier... Uh... Nou, tegen de tijd dat er echt een doorstart wordt gemaakt, uh, dan wil ik gebeld worden. En, en, en ik ook. Ja, jij ja, ook. Ja, ja nee, logisch. Ja, ja echt. Ja, gek was dat. Ja. Hey, hoe gaat het met de Nadine Foundation? Want Sinds uh, zes jaar, of bijna zes jaar, bestaat de Foundation. Ja, ja. Helaas. Moeten we, moeten we daarbij zeggen? Ja, de, de stichting is uh, groeiende. Ja, ja, jullie zijn, jullie, zijn echt, jullie uh, rollen ook van het ene project in het andere project. Ja, en tijdens het rollen trek ik af en toe even een klein handremmetje zo. Want ik denk van het moet niet te hard gaan rollen. Nee, nee, nee, echt hè? Natuurlijk is dat een uh, mooi gegeven aan de ene kant. Aan de andere kant zou het natuurlijk ook helemaal niet nodig moeten zijn. Nee, nee. Want nee. als iedereen gewoon heerlijk vreedzaam met elkaar leeft, dan is zo'n stichting helemaal niet nodig en dan kunnen wij op vakantie. Ja, dat inderdaad. Maar goed, dat, ja, je, je, dat je gaat gelukkig wel, wel regelmatig op vakantie. Want je hebt weer een belachelijke bruine kleur op je <laughs> ja. posthegel. Ja, ja, ik ben Even naar een fout land geweest. Ja, nee, in inderdaad. Ja, zo ben je ook alweer. Ja. Hey, uh, waar, wat, wat is uh, de Nadine Foundation? Vertel even kort wat jullie in die zes jaar tijd... ...allemaal al hebben bewerkstelligd. Ja, dat is natuurlijk een heel lang verhaal. Maar ik probeer het zo kort mogelijk te vertellen. De stichting is opgericht nadat Nadine, onze dochter... ...door uh, vreselijk geweld om het leven kwam. We hebben gedacht, Nadine was zelf ook een type... ...die actief in het leven stond... ...en probeerde ook een beetje het verschil te maken... ...vooral het belang van dieren. Ja. En uh, ja, nadat ze was vermoord, dachten we... ...gaat het niet zomaar naar de uitvaart voorbij gaan. Het gaat niet gebeuren dat zij vergeten gaat worden. Nee. Nee. We gaan in haar geest gaan we een stichting opzetten. Um, er zijn heel veel dingen gebeurd. De stichting heeft, uh, heeft een website... ...WWW Nadine Foundation. Je hebt het net ja. al uh, gebeld. Daar staat het activiteitenprogramma op. Ja. En als je dat in het kort zou moeten samenvatten... ...dan zou je kunnen zeggen dat we doen... ...in ieder geval aan het uh, organiseren van evenementen tegen ja. geweld. Hè, waar je zelf inmiddels ook... Uh, ...na één jaar na de dood van Nadine... Ja. Uh, een, een, een, ...een heel groot aandeel in gaat hebt. Eh, kort geleden nog de mem uh, Nadine Memorial, Nadine Forever ja. Memorial in ja. de Schouwburg. Ja. Ja. Ook een succes, ook 5000 euro opbrengt voor Warchild. Ja. Dat is ja. ook goed. weer een, ja. uh, Heel goed. Een, een doel waar we ja. Nadine... dienen. We gaan met een caravan door het land. Dat ja. noemen wij ons mobiele kantoor. Ja. En als ik er bijvoorbeeld één activiteit zo even uit mag pikken. Ja, doe maar. Rond de Koninginnedag gaan we met een hele tourcaravan van 50 jonge mensen uit de omgeving Hoogwoud. Ja. Gaan we door Nederland. We gaan duizend kilometer door Nederland. We gaan nadrukkelijk de publiciteit zoeken. We gaan de boodschap geweld eindigen, waar respect begint. Gaan we rondschreeuwen in Nederland. We zoeken overal de pers en iedereen die het maar hoorde wil zoeken op. We gaan in gesprek met jonge mensen. En ja. vooral de jonge mensen die verdienen heel veel aandacht. Want wij geven sinds de vijf jaar dat de Nadine van deze nu bestaat, geven we gaslessen op scholen. Ja, jullie zijn hier heel veel met scholen bezig. Want daar denk ik, ik denk dat, je, dat je, als je daar een zaadje neerlegt, ja. dat er een heel mooi plantje kan ontkiemen. Absoluut, Zeker. Absoluut. Ja. En als je met die jonge mensen in gesprek gaat, ze zijn allemaal hartstikke goed in hun hart. En met... toch als je ze buiten elkaar rotschop ziet, geven ja. en zeggen waar, waar is dat ja, voor? Dat en dat je, vragen die jongens ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar ik, vind dat, ik blijf het ook gewoon uh, bewonderingswaardig vinden. Uh, met welke kracht en met welke toewijding, uh, ondanks het, het, het belachelijk grote verlies wat jullie hebben moeten leiden... dat jullie dit blijven doen en dat jullie je zo inzetten voor een betere maatschappij. Want ja, dat zijn wij allemaal natuurlijk. Hè? Ja, wel, maar er zijn ook momenten dat we over de grond kruipen van verdriet. Ja, dat en weet die, ik ook. En die ziet de ja. buitenwereld niet. Ja. Maar uh, de momenten dat wij ons sterk voelen, denken nee, we moeten er iets mee doen. We ja. kunnen dat niet zomaar voorbij laten gaan. En dan zal het maar één geval zijn wat, uh, wat we zeg maar, kunnen voorkomen... Uh, dan, uh, dan is het ons al dik waard. Maar uh, gezien de reacties in het, uh, in het gastenboek van de Nadine Foundation Stichting van, het, van de website. En ook wel uh, mails die we krijgen en andere berichten. En de hulp van mensen. Het is hartverwarmend. En dat steunt ons, dat steunt ons erg. Kijk ook oh, even op die, op die website. Ik bedoel, uh, Je kunt de muziek gewoon aan laten staan. En dan uh, tik je even de URL in www.nadinefoundation.nl je, kun je rustig even doorlezen wat de, wat de Foundation allemaal doet. En uh, wellicht uh, heb je zoiets van, want ja, er is een prachtig boek of een prachtig boek. Ik heb het, uh, ja, ik, ik, ik heb het nog niet kunnen, ik weet het niet, ik kan het gewoon niet. Ik heb één bladzijde heb ik gelezen en ik denk van nee, ik trek dit gewoon niet. Ik ben nee. echt een ongelooflijk watje waar dat er gaat. Mm -hmm. ja. En ik ken het verhaal natuurlijk, uh, dat doe ik verder ook. Het zal ooit een dag komen dat ik hem echt, uh, waarschijnlijk ook in één dag dat ik hem, uh, dat ik hem doorworstel. Maar uh, het boek van Wanda beemsterboer Avenarius, Man, ik bel je zo terug. Uh, we hebben een poster hiervan hangen in, in onze etalage. En je hebt een boek meegenomen voor de, de medewerkers van Radio 501. Ja, ik dacht ik neem een boek mee, dan kunnen het om te beginnen de medewerkers. Maar ook een ieder die zegt van nou, ik wil dat boek wel lenen hè. Ja. Hij is maar 10 euro hoor en de opbrengst gaat naar de stichting, dus dat uh, zijn de kosten niet. Nee. Maar toch... Er zijn mensen die hebben voor een boek misschien dan toch niet direct die 10 euro liggen. Die kunnen hem hier ophalen en dan kunnen ze hem lezen en weer terugbrengen. Ja, te gek. En wij ja. horen wel van mensen die hem wel aangeschaft hebben. Dat was één die belde en die zegt ik heb hem al aan 22 mensen uitgereikt en uitgeleend. Ja. Ja. Dus op die manier. Het gaat er niet om de opbrengst en de verkoop. Alhoewel er al 13.000 met opbrengst voor de stichting zijn verkocht. Maar het gaat erom dat de mensen kennis nemen van het verhaal. Achter hun oren krabben en zeggen van ja inderdaad, inderdaad. Prettig warm met elkaar samenleven. Meer praten, minder schoppen. Dan kom je een heel eind verder mee. Ja, en jezelf en een beetje... 501 hebben diep bewondering en respect. En uh, ik hoop ook echt dat het zal helpen voor andere mensen die ook in een eensgelijke situatie zitten. Houd het boek eventjes uh, even voor de webcam, dat de mensen hem thuis even kunnen zien. En inderdaad, dat is de webcam. En nu heb ik hier een potlood in mijn hand, Jacques. Ja, daar heb, die heb ik ook wel eens in mijn hand. Uh, ja, maar, nou wat fijn. Je zou er ook mee kunnen schrijven voor de grap. Maar deze, dit potlood, ik weet niet of mensen het in de, in de webcam zien. Uh, het, het slingert alle kanten op. Je kan hem gewoon buigen. Wat je met een ander potlood niet kunt doen. nee. En dat, het, heeft, het... dat heeft een speciale bedoeling. Ja, we dat... hebben die laten maken om, om gewoon even een signaal af te geven. Je, normaal als je even aan een potlood iets maar iets doet anders dan wat de potlood wil, dus gewoon recht blijven. Ja. En je gaat hem proberen een beetje, dan knapt ja. hij. En, en, en veel mensen staan ook zo in het leven. He? Dus als er even iets gebeurt wat ze, wat, wat ze niet willen, dan, dan knappen ze. ze. Ja. Maar nu hebben we een potlood uh, aangeschaft, zeg maar, die kan je gewoon buigen. Ja, perfect. Ja, en, en dat duidt gewoon op een stukje flexibiliteit. Je moet flexibel zijn. Ja, Dat Precies. is in het leven belangrijk. En nou ja. kwam jij ook nog in de, in de studio lopen en ik zie jou echt. Nou, ik zal hem even ophouden. Ik schrok er een beetje van dat je, dat je deze uit je tas pakte. Ja. Ja, ja, ja. ik denk: heeft die man nou pepperspray bij zich? Ja. Nee, alles, alles behalve dat. Het is een X-marker, het is een, het is een, een legaal product. Mensen kunnen dat ja. voor hun eigen veiligheid kunnen ze dit bij zich dragen. En mocht je onverhoopt uh, lastig worden gevallen, dan wel uh, uh, worden belaagd door iemand. Dan kun je deze gebruiken. Maar uh, leg eens even uit uh, nou, hoe die werkt. Op het begin, je kunt zo vredelievend mogelijk in het leven staan. Maar iedereen moet ook realistisch zijn. Er zijn momenten Zeker. dat je met, met praten dat je het niet meer redt. Nee. Ja. En als je daarmee zeg maar, het veegelijf zou kunnen redden met dit apparaatje. Dan is het een kwestie van pinnetje eruit trekken, de belager zeg maar... Met een blauwe kleur bespuiten. En dan weet je in ieder geval dat hij de eerste drie dagen daarna herkenbaar is. Voor iedereen en voor ieder alles. Dan loop, de, dan loop je erbij als grote smurf. Want je krijgt gewoon een, je krijgt gewoon een blauw gezicht. Dat is ook de gedachte. Um, ja. Xmarker heet het. Uh, je kunt ze bestellen bij xmarker.nl. Ja. Als je er eentje bestelt, kost die 15 euro. Ja, bij de Nadine Foundation zijn ze te bestellen. Oh, maar dan is de, de... opbrengst weer voor de Nadine oh, okay, Foundation. Oké, geweldig. Bij de Nadine Foundation kun je dus die Xmarker bestellen. En Beter. mocht het nou zo zijn dat, hè, dat je hem on. Ja, uh, maar je hebt hem nodig, hè, helaas. Ja, onverhoopt. En bij uh, legitimiteit gebruik dan ja. krijg je uh, dan moet je dat even melden ja en dan krijg je een nieuwe krijg je dan terug dus Plot, het is een, ja. een eenmalig bedrag van 15 euro maar wel ter overlegging van een procesverbaal ja natuurlijk oh, oké okay. dus dat je dat moet een procesverbaal moet je ja. weten te overleggen ja. je hebt aangifte gedaan met ja. het procesverbaal ja. komen ze bij de nadine foundation en krijgen ze een dan nieuwe spuitbus ja. oké okay. nou ik, uh, ik, ik, ik ja ik, het ziet eruit als traangas maar dat dat is het dus absoluut niet want het, uh, nee. ik denk dat als je dit al uit je zak haalt dat mensen denk ik als zoiets hebben van oké okay, laat maar, ik loop wow. er even door, want uh, ja. dit gaat hem niet worden. Nee. Nee. Dat, uh, ja, ik vind het, uh, het is jammer dat dat soort producten uh, ja, ik bestaan. Zit dit, maar... Terwijl we het hierover hebben zit ik een beetje met klamme handjes. Want de, het, de doelstelling van de Nadine Foundation en zoals wij ook ja. in het leven staan. Is dus gewoon altijd vredeliefheid met elkaar te leven. Ja. Uh, dus het, het kon misschien een beetje controversieel over. Hè, dat, uh, dat dit een product is wat bij de Nadine Foundation uh, te verkrijgen is. Dat is inderdaad wel een beetje, er zit een contradictie in. Er zit een contradictie maar in. Maar aan de andere kant, uh, jullie hebben jezelf ook bezighouden met uh, de dag herdenken geweldslag. En daar zijn ook stichtingen bij betrokken die bijvoorbeeld uh, uh, stalken tegen willen gaan. En, ja. uh, en daarvoor, kijk, je moet op een gegeven moment natuurlijk wel maatregelen uh, kunnen nemen om jezelf in veiligheid te kunnen blijven brengen. Zeker. En daarmee ja. voorkom je ook weer verder escalerend geweld. Absoluut. En want als iemand mishandeld wordt, dan kan een reactie vanuit de omgeving ook weer zijn van ja. jongens strijden. Ja. Dus als het door zo'n simpele handeling van even een beetje blauwe verf spuiten een verder conflict kan worden voorkomen ja. Ja. en de dader, de aanvaller, ziet van oh, wat ben ik dom bezig geweest, van nou loop ik verloren met mijn blauwe gezin. Ja, ja, ja, ja. Ja, dan kan het zomaar wezen dat die ook achter zoren gekrapt. in van, ach, ik was eigenlijk dat niet heb Ik, nou dus gedaan. ik moet er ja. aanbieden, ja. want dit ja. gaat niet goed zo. Zeg 30 april, dan gaan, jullie, uh, dan gaan jullie dus het hele land door? Ja, rond 30 april. Oh, rond het is 30 een april. week lang. Het is, uh, het is, uh, het is uh, door heel Nederland en wat, één aspect is ook heel belangrijk om er even uit te pakken. We gaan ook die muur tegen geweld in de gemeente De Wolde bezoeken. Oh, met oh, Vijzel ja. jongens, want die is daar afgelopen ja. jaar is die door de koningin onthuld. En daar is ook weer Jack Keizer bij betrokken. Hè, dus Van de Pascal. Voorzitter, Van Pascal. En die gaat ook, uh, nou ja goed, dat, dat, dat, dat, we, zijn ermee doen, dat, we zijn ermee bezig. Wat Het is goed bezig. doen. De stichting, uh, de Nadine Foundation, die, is, uh, die heeft ook een, een officiële kick-off beleefd. En die kick-off die, uh, die ging gepaard. Met de release van een dvd van het nummer Inspired By You. En daarvan heb je er een aantal meegenomen geloof ik. Ik denk ik neem een doosje van 25 mee. Maar ik heb een voorstel gedaan dat alle bellers. Ja. Dus die jou nu vanaf dit moment gaan bellen. Op ja. 0. -2 -2 dus ja. 0. -2 -2 ja. Dat de eerste 25 bellers die mogen hier in de studio... Een dvd naar die Inspired bij jou komen ophalen. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Dus uh, nou, uh, nogmaals, het telefoonnummer, dat is 0229. Dat is in Horen. En dan draai je verder 84. 2, 1, de eerste 25 mensen die dus uh, daadwerkelijk bellen, die uh, nodigen we uit in de studio en die krijgen een ferme handdruk en uh, ze krijgen een uh, dvd mee die echt geweldig is. Boy uh, heeft hem uh, gemaakt samen met Yves uh, Nieldo, Nieldo en, uh, en de dansers van Dazzling die daarop staan. En, uh, nou, de kick-off van Radio 501, drie jaar geleden, ging gepaard met een, uh, met een promo die we hebben opgenomen waar wij uh, over ons een nieuwe van gaan maken. Dat hoorde ik jou zeggen net op de radio. Ja, we gaan een nieuwe gaan we maken van, van, van, uh, voor de Nadine Foundation. Ik vind die oude ook al fantastisch. Die oude is heel fantastisch. Ja. Maar we willen, ja, af en toe moet je gewoon een beetje je jingle pakket een klein beetje vernieuwen. Dus uh, okay. ik heb zoiets van: laten we die oude gaan draaien. En uh, de mensen moeten blijven bellen. Gewoon 0229842100. Dan Krijg jij die uh, CD, uh, die DVD ik ben, wie er, ik ben benieuwd wie het eerst belt. Ik ben ook benieuwd wie het eerst belt. Wie het eerst belt, wie het eerst maalt. Oké. Okay. Nadine Beemsterboer, een talentvol danseres en aanstormend mediatalent... ...wilde de wereld een stukje beter maken voor mens en dier. Deze droom werd bruut verstoord. Nadine werd in 2006 het slachtoffer van zinloos geweld. Zinloos geweld. Haar droom leeft voort... De Nadine Foundation zorgt ervoor dat de droom van Nadine werkelijkheid wordt en ondersteunt instellingen die zich inzetten voor een respectvolle maatschappij. En dat ben jij. Ben jij. Steun de Nadine Foundation en bezoek de website. Laat Nadines droom uitkomen. Kijk voor meer informatie op www.nadinefoundation.nl. Ook Radio 501 steunt de Nadine Foundation. Nadine Beemsterboer, Er is meer. Dan geweld, Zinloos geweld, Zinloos geweld. Dit is hem dan, de dvd, die jij kunt komen ophalen als je even belt naar 0229 842100. Inspired By You. Kijk voor meer informatie op de www.nadinefoundation.nl. Het is een prachtige zong met een prachtige clip. Luister naar Inspired By You. I was holding you tight, your father, your mother, your sister, they miss you, family and friends will always be with you, how could the devil just take you away, December the second, a hell of a day, a scar for life, a place in my heart, that's what you were right from the start, I'm asking God why, I'm asking God why, why? can't live with the fact, no. but still. to describe my feelings, but it doesn't make sense cause while I'm here speaking, a new baby is breathing but a good life was taking oh, arms shaking and it looks like I'm shocking, I'm dropping even though I try to stand steady, she really gone The just too damn heavy to carry but wait, think about the family, they have to bury their own precious girl she was shining like a diamond, a precious pearl but now she's gone, it's a messed up world think about it, some the good die young she had a bright future, full of life There's no excuse for the way she passed by and why God had the juicer? No, there's no excuse for the way she passed by and why we had the loose But I see you at the crossroads only God knows Then I grab your hands, spin a record and dance Yes. Then I grab your hands, spin a record and dance I see you at the crossroads when only God knows But then, then I grab your hands, spin a record and dance Can't believe you're gone, it's such a crazy world But this is your song, so dance, baby girl, just dance Just dance, baby girl, just dance Just dance, baby girl Dance like no one sees you Love like it we're free Dance always with you We hit you with you Dance like no one sees you We walk through the nation We are and always will be Inspired by you Five, six, seven Let's go! go. van Ariel Pink's 100 graffiti. Round and round, 6 minuten, overal 2. 2. Dus het is de tweede uur van een 59 uur durende marathon. We uh, zijn. Uh, when you're having fun. And fruit flies mm. like bananas. Sure. Dat zijn allemaal dingen die... Uh, <laughs> mm. ja, uh, goed uh, door blijven denken. Uh, we zijn één ding vergeten te vragen of uh, eigenlijk te melden met Sjaak. Want uh, die prachtige, belachelijk mooie Joni Aurik die, die doet morgen mee in de finale van de Miss West-Friesland verkiezing. Zeker. En we hopen van ganse harte dat zij, dat zij als winnares uit deze uh, contest uh, komt. Zeker. Ik bedoel, wat, wat mij betreft is ze de Miss al hoor, want ik vind het echt belachelijk mooi. En uh, wat ging zij vanavond? Vanavond is er ook een Benefiet-eten-diner in de, in, in, de in de Noorderkerk in Hoorn. Ja, alle, alle Missen hebben zo hun eigen doel gekozen en daar zetten ze zich voor in. En uh, dus uh, Joni die heeft zich uh, uh, aan de Nadine Foundation verbonden. Ja, goed gedaan. En uh, er is vanavond dan een benefiet inderdaad met eten wat je zelf al zegt. Ja. Maar ze gaat ook een presentatie houden en dat doet alle missen. Die presenteren hun goede doel. Geweldig. En Joni ja. heeft zich goed voorbereid. Ze ja. heeft een PowerPoint presentatie gemaakt. Dit klinkt als zien. een klok. We hebben hem al even gezien. Ja. Ja. Links en rechts wat, uh, wat adviezen gegeven okay, natuurlijk. Mooi. Dus ja. vanavond gaat iedereen horen uh, wie zij vertegenwoordigt. Ja. En, uh, ja, en morgen is natuurlijk voor haar de grote dag ja. want dan ja. gaat het gebeuren want dan uh, moet ze gekozen worden natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. en ik heb uh, nog aan haar gevraagd of ze als de avond voorbij is om dan even de studio op te zoeken om even te laten weten dat kijk, als hij met een chair op deze kant op komt... en een kroon op de hoofd, dan weten we genoeg. Ja, dan hoef je alleen maar voor, de, voor, de, voor het raam te gaan staan. En dan weet je genoeg. Ja. Dan weet ik genoeg. Dan weet ik genoeg. En dan tik ik op het raam en dan zeg ik, wat kost het? <laughs> Zegt zij, zij, zij zijn 50 euro. Zeg, dat is niet duur voor dubbelglas. Ja. Ja. Maar goed, wij wensen Joni in ieder geval heel veel succes. Jij gaat vanavond natuurlijk succes. ook naar die avond toe, Sjaak. Uh, Sowieso vanavond en morgen ook. Ja. En ja, morgen ook. We zijn er live bij. Mooi. Ja, en als je het op prijs stelt, dan bellen we even. Ja, nee, dat is, uh, dat is goed te doen. Ik krijg een DVD van mijn cadeau. <laughs> <Ja>. <laughs> Dit is Rick James. Een onvervalste discokneiter, toch? Ja. Hoe heet het nummer? She's a very... Ik weet het niet. Super freak. She's a very kinky girl. The kind you don't take home to my father. She will never let your spirits down. Once you get her off the street. Ow, oh, girl. Yeah. She likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Oh no, that girl is pretty wild now. The, the kind of girl you read about That girl is pretty king slashed and torn. Om deze plaat? Het zijn twee helden van mij. Uh, twee van helden? Haar, ja. Uh, uh, Freddie Mercury, ja. die helaas uh, niet meer is. Nee, hij en, is niet meer onder ons. Of hij wij... is onder ons op de manier waarop je niet onder ons wilt zijn. Ja. En natuurlijk David Bowie. Ja, te gek. Oké, okay, natuurlijk, ja, Bowie doet er ook nog aan mee, inderdaad. Ja. Dat is ook zo. Nou, ja. ik, uh, ik heb zelf ook een, een, een, een helden van mij, heb ik uh, zojuist even gevonden. Ja, vertel. Uh, dat zijn uh, Arrested Development. Oh, cool. Dat vind ik echt uh, hele te gekke hip-hop. Vind ik dat. Ze, ze zijn niet meer samen. En dat is dan wel weer jammer, dacht ik zo. En, dat is een ballon. Ja. Ik vind het te gekke muziek, speech en er zijn. En, en people everyday. Everyday people. Ja. Yeah. Yeah. Easy. See, I was resting at the oh, part, minding oh, my own Then this is, I kick up the treble, the treble tone On my radio tape, play a box, right? Box Just right. loud enough hey. so folks can hear his hype, see? Out of oh, nowhere, yeah. comes a woman, I'm dating, I'm dating. Maybe she was demonstrating But nevertheless, I was pleased My day was going great And my soul was at ease Until a group of brothers Started bugging out Drinking the 40 outs Going the nigger route Disrespecting my black queen Holding the crotches and being obscene FSI ignore it Cause see, I know the type They got drunk and got I stay calm and pray the niggas leave me be but they squeeze the parts of my dates 5 months and 2 days in a life off. Zo heet het album. mijn People. Me ja, inderdaad. En dat is, komt dan weer af, uh, afkomstig van andere soul- en and funk-helden. Ja. Ik weet niet of jij weet welke. Nee. Sly and the Family Star. Oh, ja. Hier met het uh, nummer Everyday People. Ja. Yep. In plaats van People Everyday. Terwijl Alex van der Steen ook uh, de studio binnen wil lopen. Alex, van harte gefeliciteerd met de 3 jaar op van Radio 5. jongen man. Straks om 2 uur. Dex en drums en rockblock op jouw eigen radio 501. Electrotechniek. Electrotechniek. Electrotechniek. Electrotechniek. Electrotechniek. Zo'n hondenblok, het is toch een thee Ja ik weet, alles wanneer visjes spreken Stroom schoot uit het piemeltje spanning niet vriemelijk Want dit gebeurt wel eens vaker Moedertjes zwart geblakerd En de rode band, hens is overlauwd Probeer het schokken niet te stoppen Het is hopeloos, de spanning is te hoog Naar een schrokje stop Techniek en lijkt me lang Techniek en lijkt het.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 zijn de mannen van de jeugd vertegenwoordigd en elektrotechniek. Dus bij twee is straks Dex Drums en Rockblog op jouw eigen Radio 501. Daarna Ariadne en Victoria. Om zeven uur is het weer zover. Dan is er weer een nieuwe laag, maar een volle laag. Lucien Grefges komt dan weer in de studio. En om negen uur uh, is het uh, de ene laatste uitzending van de Arwin en Johnny Show. Snik, snik. Snik, snik, huil, huil. Ja, nou, joh, het komt helemaal goed. Zo zo. Er zitten dames in de, in, in de studio die, uh, waarvan uh, er één is die uh, wellicht uh, pensioengerechtigd is. En vraagt van, ja. joh, heb je ook uh, muziek voor wat uh, voor, voor oudere mensen? Ja. Nou ja, wat dacht je van uh, Neil Young? We zijn er dus zomaar twee uur voorbij, hebben we nog 57 uur te gaan. Ja. Ging snel hè? Ja, yes, behoorlijk. Ja, ging ja. echt behoorlijk snel. Wat vond je, vond je het leuk om te doen? Ja, helemaal te gek. Gaaf hè? Ja, super. Ja, een beetje radio maken. Yes. Um, laten wij nog even melden dat we uh, hier 25 dvd's hebben liggen van de Nadine Foundation. Je kunt bellen met 0229 ja. 8421 dan. Uh, Word je uitgenodigd om, uh, om zo'n uh, dvd op te komen halen? Ik zou zeggen genoeg reden om te bellen. Absoluut, want het is echt een, uh, een tof nummer en een hele ja. toffe, toffe dvd. Dit herken je vast als Neil Young. En Keep on Rocking in the Free World. Het is drie minuten voor twee. Hoera, we bestaan drie jaar. En dat zal je weten ook. Straks uh, Dex and Drums en Rocklog. De mannen staan al te trappelen. Alex van der Steen, Dave Bijvoet en Patrick van de Brom. Maar eerst nog even een liedje. Uh, ik ben vanavond weer bij je, uh, om 9 uur samen met mijn uh, compaan Johnny van Horen. Yes. Met een Arwin en Johnny Show. John Duis schuift ook nog even aan. Laten we even Langs als leven gaan zingen. Piep, piep, piep. Ah! Piep, piep, piep. Ah! Langs al z'n leven, langs al z'n leven, langs leven in de gloria, in de gloria. No sure.